Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 91, opgenomen op 5 augustus 2013. Hey, leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets, aflevering heel veel, 92? Ja, iets in die richting, ja, 92 zou goed kunnen. Ik ben Sam en je hoort Martijn alweer. Martijn is weer helemaal vanuit Italië natuurlijk uh, op de radio. En deze ja. week gaan we het hebben over... Van alles en nog wat. Dat is een beetje een vraag, hè? Over uh, het nieuws van afgelopen week. Hm. <laughs> nee, Over, een, over een weer, weer een leuk aantal reviews. We, we houden er niet mee op. En uh, één hele mooie review die we gisteren uh, gepubliceerd hebben. En natuurlijk nog over de rest wat, wat, wat nieuwtjes van wat er in Nederland te verkrijgen gaat zijn de komende weken. En uh, wat geruchten? Nou, kom maar eerst maar eens op met die dingen die te verkrijgen zijn. En wat geruchten dan? Om het te geruchten... Te, nou ja, geruchten. Er is een benchmark uh, opgedoken van... wat een Nokia tablet zou kunnen zijn. Volgens mij is de RX 114... dat is tenminste het modelnaam dat erbij, uh, erbij stond. En het zou gaan over een Snapdragon 800 tablet met Windows RT. En al Windows 8.1 RT waarschijnlijk. Um, het is allemaal waarschijnlijk en gisteren, want er staat niet eens een formaat bij en er stond een resolutie van 1366x768 pixels bij. Maar dat zou dus mogelijk Nokia's eerste tablet kunnen zijn. En het is dan geen uh, verrassing dat dat model op Windows zou draaien, of Windows 8 of Windows RT. Want uh, Nokia is natuurlijk uh, zeer close met Microsoft de laatste jaren. Oh, ik vind het wel een verrassing hoor, als het Windows RT zou zijn. Microsoft lijkt er zelf niet meer in te geloven. En nu... Uh... Nou ja, Microsoft geeft zelf de hele, tijd, of de hele tijd nog steeds aan erin te geloven. Het zijn de, het zijn de, ja. de partners die er niet meer in geloven. Ja, ja dat is natuurlijk ook belangrijk. Um, want bijvoorbeeld de aces heeft afgelopen week gezegd... Uh, die, die, hoe heet die... Uh, Yen Sheng. Dat is racist! <laughs> nee, dat is niet waar... <laughs> Die grappige uh, CEO van... Uh, van oh nee, S dat is beetje niet racistisch, waar je zegt... Uh, een S grappige kleine mannetje. <laughs> Anywho. Die, uh, die, die had dus gezegd... Ja, de VivoTab RT, hè, dus, dus die Windows RT tablet van, van ACS... Ja, die verkoopt niet goed en uh, komt eigenlijk door de beperkingen van het bestuurssysteem. Nee, die kennen we inmiddels wel. Dus uh, nou goed, al die van bekanten die zeggen... Ja, dat willen we eigenlijk niet meer, of tenminste we wachten nog. Maar oh, Microsoft zelf zou, als ik de rug te mogen geloven binnenkort een nieuw model lanceren. En uh, Nokia zou dan nou wellicht uh, de, de, een beetje gepusht worden door Microsoft. Dat geloof ik nog best wel. Want die werken zo nauw samen dat ze best wel van elkaar afhankelijk zijn. Microsoft op het gebied van Windows Phone natuurlijk. Een beetje van Nokia. En uh, Nokia is afhankelijk van de software van Microsoft. Ja, zonder Nokia is het helemaal niks meer natuurlijk. Dat uh, Microsoft Phone dingen gedeelte, Want het is eigenlijk alleen maar de Nokia's die je in de... Ja, in de schappen ziet liggen en in de media een beetje voorbij komen. Ja, ja klopt. En, en met, het uh, klopt. Ik, ik las van de week ook geruchten dat Microsoft mogelijk Windows RT en Windows Phone meer samen gaat trekken. Hoe ze dat gaan doen, echt geen flauw idee, want het zijn natuurlijk heel verschillende dingen. Uh, maar goed, dat zou nog een oplossing kunnen zijn. Want dan lijkt Nokia ook weer een logische stap. Hmm. Ik weet het niet, het is allemaal gissen. Het, het is ook maar een benchmark en het zegt nog vrij weinig. Maar dat Nokia aan het tablet werkt, dat zeggen we eigenlijk al een jaar. Ja, wat langer denk ik. Oké. Okay. En hebben uh, er zijn nog meer geruchten? Um, nou ja, gerucht is het niet echt. Ook dit niet. Want wij hebben, jij hebt afgelopen week met uh, Ezer gesproken. Of wij hebben met Ezer gesproken. En uh, die, die, die vertelde ons nogal iets opvallends. Want we hebben natuurlijk twee weken terug uh, het bericht van Ezer gekregen. Van uh, ja, dat gaat niet goed... Uh, die Iconia b 3 die werd nogal afgekraakt in reviews en die zou volgens bepaalde bronnen uit uh, schappen worden gehaald bij een aantal winkels. En echter zou, eerst zou er geen voorraden meer leveren en zou werken aan een nieuw model met een beter display dat uh, er in september gelanceerd zou worden. Uh, toen kwam jij er op een of andere manier op, op dat model uh, tijdens het telefoongesprek. En toen kregen we in één keer uh, heel iets anders te horen. Hè? dat uh, dat dat nooit gezegd is. Dat de voorraden niet meer aangeleverd zou worden. Dat, dat, dat de focus niet meer op, op het huidige model ligt. Het is zelfs nog een belangrijke pijler in het assortiment, zeiden ze. Uh, dus het werd allemaal een beetje ontkend. En, en ook over het nieuwe model willen ze in één keer niks meer zeggen. Dus of dat nou op korte termijn komt of op de, überhaupt komt... Ja, dat weten we niet. Daar mogen we in principe wel van uitgaan dat er ooit een verbeterde versie komt. Maar in één keer is het uh, op het gebied van, van de Iconia W3... en nieuwe modellen en, en geen voorraden doodstil bij Acer... Uh, ja, wellicht hebben ze op een flikker gehad uh, van hogerop. En wellicht is het allemaal uh, onzin geweest, ik weet het ook niet. Ja, ik weet het ook niet. Uh, ze zeggen nu in ieder geval van hey, het is allemaal bullshit wat jullie allemaal met z'n allen hebben getikt. En, uh, Precies. Is, is gewoon niet waar. En, uh, nou ja, goed, uh, we, we zullen wel zien uh, die W3 uh, zoals hij er nu uitziet en zoals hij er nu op de markt is. Uh, niet, niet echt uh, <laughs> garantie voor succes inderdaad. Hij is wel trouwens uh, in ieder geval bij in de landen om ons heen. In, in Duitsland en Italië zag ik. En uh, in de VS is die uh, met 30 dollar slash euro verlaagd. Dus dat al was 329 euro. En nu uh, 299 euro is nog steeds wat mij betreft. Hoewel we hem zelf niet gereviewd hebben hoor. Maar gebaseerd op andere reviews nog steeds geen echte aanrader. Maar goed, weer 30 euro minder. Uh. Ja, Wie weet ja. wat het betekent. Misschien zien we zie tijdens IFA toch wel een nieuw model. En dan uh, we gaan we het zien. Ehm... Um, wat er voor nieuws naar Nederland komt. Die zou zeggen de zomer is een beetje stil. Dat was tenminste de afgelopen jaren. Ben ik dat wel een beetje gewend. Uh, dat we geen nieuwe lanceringen meer zien. Zo'n beetje halverwege juli tot eind augustus. Maar uh, Lenovo heeft van de week een persbericht uitgestuurd. Met uh, heel wat nieuwe modellen. Um, en die hebben we eigenlijk allemaal, allemaal een keer voorbij zien komen. Zo hebben wij tijdens MWC 2013. Van World Congress in Barcelona. Uitgebreid gekeken naar de id tab A1000, A3000 en S6000, dat zijn Android-tablets van 7 inch, 7 inch en 10,1 inch, die komen uh, ergens in de komende twee weken naar Nederland voor prijzen van respectievelijk 100... 169, 199 en 249 euro. Dus uh, dat zijn redelijk interessante apparaten. Uh, een budget Android-model, een middenklasse Android-model en een uh, 10,1 inch middenklasse Android-model. Met allemaal recente versies van Android, quad-core processors van uh, Mediatek, Chinese fabrikant. Dus gaat dat zien, die zullen binnenkort in de winkels verschijnen. Interessanter is wellicht de uh, Lenovo ID-pad Yoga 11S. We Oeh. hebben natuurlijk. I like it. Je hebt de, de, de 11, ja, die Yoga 11 bekeken laatst. Ik heb de Yoga 13 een tijdje terug bekeken. Ja. Uh, die van jou had Windows RT, die van mij Windows 8. Die van jou was iets kleiner, 11,6 inch, mijn 13,3. Die 11S is eigenlijk een combinatie, want het is 11,6 inch, maar dan met de volledige versie van Windows 8. Ja, dat was de, eigenlijk het enige echte grote nadeel van die 11S wat mij betreft. Want de, de, de, de, de gewone 11, ja. Uh, ja, de 11, sorry, uh. Die uh, Yoga 11, dat is op dit moment mijn favoriete vormfactor voor Windows 8. Ja, jij kan me goed voorstellen. Het, uh, er zitten aardig wat interessante functies op en dat praat heeft ook gewoon een goede bouwkwaliteit en zit alles op en aan. En zoals we van Lenovo gehoord zijn, een goed toetsenbord. En mijn moeder is nog steeds blij mee. Zoals je weet heb ik er eentje gekocht voor haar. En uh, zij uh, is dus niet zo heel erg van uh, software installeren en zo, dus die is niet heel erg in de war. Uh, al heeft ze wel een paar keer tegen kleine beperkingen aangelopen. Maar uiteindelijk is ze nog steeds heel content met die computer. En uh, ja, die LFS is wel een heel stuk duurder helaas. Maar ah, uh, 200 euro. Het... Ja, ja, nee, ja, goed. Ik uh, dacht dat die 1000 euro kostte of zo. Ja, ja, en volgens mij kostte de, de, de normale 11,799 Nee, ik dacht 6,50 of zo. Oké, okay, nou misschien is die prijs verlaagd. Ja, misschien ja, heb ik het gewoon fout hoor. Maar daar, daar krijg je dan wel de volledige versie en een Intel-processor voor. Ja, sure. En het is gewoon een heel goed toetsenwoord, mooi scherm. Ik ga ervan uit dat dat soort dingen hetzelfde zijn gebleven. En uh, ja. ik neem aan dat ze ook in die leuke kleurtjes te verkrijgen blijven. Of in ieder geval in dat leuke oranje. Ja, oranje en grijs wederom deze keer. Uh... Oh, die heb je bij Yoga. Is zelfs inmiddels uh, voor, voor nog minder te koop. 4,99 inderdaad. Ja, echt. Uh, ja, nee, ja, goed. Uh, als je geen RT wil, dan moet je het echt kopen, natuurlijk. Maar in principe een heel fijn, uh, heel fijn ding. En dan denk ik denk ook dat het een vrij interessant student device is. Uh, echt interessanter dan bijvoorbeeld die W3 op dit moment. Ja, absoluut. Um, maar dat is nog steeds niet alles van Lenovo. Want uh, het bedrijf komt ook met de uh, ID-Tab of ID-Pad Mix. M-I-I-X. En dat is een, uh, een 10,1 inch standalone tablet eigenlijk. Um, een, uh, maar wordt geleverd met een keyboard cover. En die cover is een beetje zoals volgens mij de, de, de Belkin covers die je laatst getest hebt. Met geïntegreerd toetsenbord. Zodat je het, die tablet in, in zo'n coverplaats in een hoek kunt zetten. En met een keyboardje wat erin zit kunt werken. Uh, gaat voor 499 euro te koop zijn. De volledige versie van Windows 8 met Office Home Student uh, Edition erbij. Uh, wel een Intel Atom processor. Dus dat is geen uh, krachtige variant, maar wel voor de basistaken. Dat zou ook een mogelijk interessant student device zijn. Ja. Voor 499 euro heb je wel alles erop en eraan. Uh, ja leuk praten. Het enige probleem hè want ik, ik, ik vind het, het is een beetje zoeken naar een doelgroep voor zo'n ding Zo'n student device om het zo maar even te zeggen. Omdat de office op zit of whatever. En ja. dat die klein is en dat die op die tafeltjes is pas op universiteit en dat soort dingen. Aan de andere kant als je student bent en Een student die wil natuurlijk ook gewoon lekker Instagrammen en allerlei bullshit doen met uh, die spelletjes en zo. Ja. En daardoor is toch weer iOS of uh, Android interessanter want ook daar kan je gewoon echt uh, als de, als de weer op tikken met een toetsenbord. Oh absoluut absoluut. Maar mocht je, mocht je Windows voorkeur hebben dan. Uh, sure. Is is dat zeker een goede optie um, die komt uh, ergens begin september en die Lenovo 11S uh, die moet uh, deze week al te koop zijn zelfs het is, is inmiddels al te koop zag ik nou als je <coughs> nog op zoek bent naar een cadeautje dan uh, ik me aanbevelen <laughs> ja zusje ja, uh, snel de kleine laatste uurtjes: uh, Nexus 10 komt in, is in Nederland bij de Mediamarkt zo. Ja, die is bij een aantal filialen gespot in Nederland. Of dat een officiële lancering is, ja, vraag ik me af. Het is al een jaar geleden natuurlijk dat die gelanceerd werd. En ik verwacht wel een opvolger op korte termijn en andere high-end modellen van Samsung op korte termijn. Dus misschien is het gewoon voorraad die weggewerkt moet worden. En dachten ze, dan lanceren we hem ook in Nederland voor een kleine 400 euro of iets minder dan 400 euro. Had je hem bij de MediWalk kunnen kopen of kun je hem daar misschien nog ergens vinden? Rijd. Even kijken, wat hebben we dan nog meer als nieuwtje? Oh, uh, die Android Device Locator. Dat vind ik wel... Uh, uh, about time sowieso, maar dat is best interessant natuurlijk... Uh Eigenlijk is het net zoals je met je iPhone en zo kan doen met je iOS-apparaten: dat je. Uh, find my lo friends of zo? Nee, nee. By my iPhone. Device locator, whatever. Find my iPhone. Uh, dat je gewoon kan zien op de map zeg maar, waar dat ding voor het laatst uh, gezien is. Als je kan inloggen met je Apple ID natuurlijk. Uh, voor als hij gepikt is of wat dan ook. Uh, dat is nu ook mogelijk met Android, toch? Ja, maar nou, die functie bestond blijkbaar al. Die zat al in de instellingen van je Android-apparaat. Bij apparaatbeheer, al een jaar. Uh, maar daar wordt nu een, uh, die, die dienst is nu officieel gelanceerd. Android Device Manager heet het overigens. Um, en daar wordt binnenkort een app voor gelanceerd... waarmee je dus real-time kunt kijken waar je apparaat zich bevindt. Ik weet alleen niet of dat je daar echt per se GPS voor nodig hebt. Want dat zit weer niet op elke tablet. Nee, maar met uh, uh, uh, iPad gaat het ook via uh, wifi en zo, hè? via die locators. Okay. Dus ik denk dat dat op zich wel mogelijk zijn. Maar kun je ook remote wipen en dat soort dingen als hij gepikt wordt? Ja, je kunt. Uh, in eerste instantie kun je een geluid op vol volume laten afspelen. Dus als je, je bent op in huis kwijt of zo en met de GPS locator kun je hem niet vinden. Uh, dan laat je keihard een geluid afspelen en hopelijk vind je hem dan terug. Echt wat op... gebruikt hoor. Handig als je het iPhone in de bank zit of zo. <laughs> ik heb het nog nooit gehad. Maar goed, ja, dat zou handig kunnen zijn. Uh, maar goed, ligt hij dan ergens uh, waar je er echt niet meer bij kan? Uh, op de bodem van de oceaan of zo? Dan uh, kun je hem alsnog uh, remote wipen, inderdaad. Ja, of dat dan zo heel erg nodig is. Uh, maar <laughs> ik denk dat het eerder interessant is <laughs> als hij gepikt wordt of zo. Ja, precies. Oké, dat is pretty cool. <coughs> ja, dat zijn de nieuwtjes in uh, geruchten. Zijn het er wel zo'n beetje, denk ik? Ja, dat zijn in, in vogelvlucht. Oké, okay, nou, ook maar in vogelvlucht een paar uh, reviews die verschenen zijn. Um, de Galaxy Tab 3 8.0. Ja. Uh, deze week gepubliceerd. Ik kan me niet echt herinneren wat voor cijfer ik eraan geplakt heb, maar ik denk een 7. Um, uh, ja, een, een redelijk uh, standaard device uiteindelijk. Ik vind 8 inch vind ik een fijn schermformaat. En het scherm is geen IPS-panel, maar wel gewoon helemaal prima, zeg maar. Alleen, niet iedereen is fan natuurlijk van de kleurinstellingen die Samsung altijd een beetje ja, op, uh, oppropt, zeg maar. Mm -hmm. um, voor de rest is het een mooi dun, licht, uh, licht device met een paar, ja, een paar nadelen als het gaat om de smalle rand aan de zijkant. Daardoor is hij lekker compact, zeg maar. Aan de andere kant kan je je duim daar niet echt meer op kwijt, zodat je elke keer van die... Uh, ja, per ongelukke input heb op je op je scherm. Dat is wel een nadeel. Ik blijf TouchWiz een uh, steeds groter nadeel, uh, eigenlijk vind ik dat worden. Uh, ik, ik ben helemaal van het kamp dat TouchWiz in eerste instantie bij de eerdere generaties uh, Android-tablets wel kon, uh, of het Android-devices, uh, wel kon waarderen. Uh, Android was een beetje lelijk en niet echt verfijnd en miste een paar functies en dit en dat. Maar ondertussen is Samsung zo doorgeslagen... met allerlei dingen aanpassen en toevoegen qua functionaliteit... die ook wel in de standaardinterface van Android tegenwoordig te vinden is... dat ik het een beetje uh, ja, aanpassen om het aanpassen vind, uh, vind worden. En het systeem wordt daar niet lichter door. Hè? Het wordt er niet sneller of heel veel beter door. En ja, dat vind ik dan toch wel een beetje jammer uh, worden. Maar voor degenen die wel fans zijn van de skin... en het 8 uh, oké okay vinden... Is het in principe een, een leuke tablet met redelijke prestaties? nadeel is alleen de prijs van dat ding. Ik weet niet wat jij daarvan vindt... maar 300 euro voor deze specificaties? Ja, ja, ja weet je wat het is? Uh, er, zit, er zit zowel een, een, een pre- als een con aan. Hoe noem je dat? Een voordeel als een nadeel. Uh, als, je, als je op zoek bent naar 8 inch... als dat jouw ideale formaat is... Ja, dan heb je niet heel veel keuze. Wil je ook kwaliteit hebben... Dan kom je al snel bij een Samsung uit. Ja, maar dan zou ik iPad. bijvoorbeeld de Note nog prefereren. Precies, maar goed, dan moet er iets meer voor. Ja, trouwens, volgens mij verschilt achter niet meer of meer. Ja. Precies, 80 dan, maar, nou ja, goed, dan moet je 80 euro meer voor betalen. Maar goed, dan is het absoluut geen slechte optie. En dan, dan uh, zou ik het ook nog best uh, aanraden. En jij volgens mij ook wel. Uh, maar goed, als jij zich gewoon op zoek bent naar, naar, naar een uh, kleine tablet, hè, dus uh, zeg 7 tot 8 inch. Ja, dan zijn er zoveel meer be betere opties. Uh, of tenminste tablets die ongeveer hetzelfde bieden voor flink minder geld. Ja. Uh, en ik kom zo meteen nog op het ultieme model. Maar uh, ja, kijk bijvoorbeeld zelfs dan naar de ASUS MemoPad HD7, 7-inch tablet. Waar eigenlijk gewoon alles op zit. Redelijk. We moeten bij de helft, ja. Ja, precies. En een redelijke stockversie van Android. Ja, wat wil je nog meer? Ja, ja inderdaad. Uh, kijk, en dan die noot vind ik makkelijker te verantwoorden, omdat je dan ook nog een pen hebt. Mm -hmm. Ik ben geen tekenaar, hè? dus ik kan het niet uh, altijd maar zeggen van oh, die pen is super belangrijk. Voor mij, in ieder geval. Maar voor sommige mensen is dat hartstikke leuk. En jij schijnt er ook een klein beetje fan van te zijn. Ja. Inderdaad. Um... Ja. Hé, hey, die Aspire P3, je hebt net al een beetje gezegd, die lijkt op, de, op die Lenovo Mix Tablet die eraan zit te komen. Ja. Um, Windows 8-device, Windows 8 volledige versie-device, zeg maar. Um, Wel iets groter, 11,6 inch volgens mij. Ja, maar heel veel Windows 8 zijn in 11,6 hoor. Ja. Uh, want dat is een beetje, dat is een beetje de, de, de 10,1 van de, van de Android-wereld, uh, zeg nee, maar. Nee, precies, maar je vergelijkt ja, vergelijkt vergelijking met de, met de mix van Lenovo. Die is 10,1, dus okay. oh, oh, sorry, dat had ik dus eventjes niet door dan. Nee, maar het is in principe een, uh, een, een tablet um, die als tablet wel te gebruiken is. Aan de andere kant er wordt een hoes meegeleverd met een Bluetooth-toetsenbord erin. En in principe werkt die hoes goed. Ik ben niet zo fan van de gebruikte materialen voor die hoes. Het voelt een beetje goedkoop aan. Maar uiteindelijk is dat wel de setup die je het meeste gebruikt. Want Windows werkt nou eenmaal het fijnste als je daar een toetsenbord bij hebt. Omdat je eigenlijk alleen maar Windows kiest, in mijn optiek nog steeds. Als je er ook echt wat mee wilt doen, zeg maar. Dus of het nou uitgebreid schrijven is of andere dingen. Een toetsenbord is dan toch wel redelijk belangrijk daarbij. Maar het is in principe een heel aardig device. Leuke specs, relatief betaalbaar in... Als je het vergelijkt met andere Windows 8-hybrides uh, of in ieder geval tablet-hybrides. Uh, ik blijf er wel een beetje bij dat je voor um, hetzelfde geld altijd een veel betere laptop kan kopen. Op dit moment nog, hè, Windows 8. Uh, maar in principe een, een leuk device, al zou ik het aanraden aan iedereen... om toch eventjes af te wachten op een eventuele Haswell-upgrade van de processor. Zodat de batterijduur en prestaties weer even iets net een, een stapje beter zijn. Ik weet niet hoe snel Acer daarin is in hun uh, omlooptijden, maar... Yeah. op dit moment zou ik daar nog niet echt per se mijn geld aan uitgeven, maar wil je de hele review lezen, kan je natuurlijk altijd op Tablets Magazine uh, checken, een beetje naar beneden scrollen, staat die in de sidebar, onder het kopje reviews uh, staat de Acer Aspire P3 er ook bij yes jij hebt een ah, JARVIC ja. gekeken? Uh, ja, het is dus weer, weer een budgetmodel vorige keer gekeken naar een, naar een kindertablet, dit keer een tablet voor uh, tussen aanhoudstekens volwassenen um, een uh, 18-tablet de Javik. Tap 09200 volgens mij, of 201. Dat is een, uh, een 8 apparaat met als unieke feature uh, 3G. En niet alleen 3G, maar ook gsm-module. Module. Dus je kunt er mee bellen, met sms. En een uh, gps-module, dus je kunt er ook mee navigeren of in ieder geval je locatie bepalen. Een beetje zoals de Asus PhonePad, alleen aan een slag groter en van een B-merk. Ja, precies. En de prijs ligt op 189 euro. Je kunt hem inmiddels al kopen voor 159 euro. Dat is, dus, dus dat is redelijk goedkoop. Um, ja, het nadeel van het apparaat vind ik: kijk, als je de 3G opzet en een GSM-module en GPS, dan ga je er wel een beetje vanuit dat het apparaat goed buiten zijn huis te gebruiken moet zijn. Want binnen zijn huis heb je dat immers niet nodig. Het display is niet voor buiten zijn huis. Het is, uh, de kijkhoeken zijn bagger. De helderheid kan niet hoog ingesteld worden. En daarbij is de kwaliteit voor het display over het algemeen gewoon niet op no over naar huis te schrijven. En dat is dan wel een van de belangrijkste punten. Uh, en dat is gewoon een tegenvaller. Uh, qua prestaties het is het allemaal gemiddeld. Of misschien zelfs voor een budget tablet iets boven gemiddeld. Maar je moet voor, voor grafisch intensieve games, zoals een Riptide G uh, GP... Uh, waar veel details in de voren komen 3D-graphics... Uh, moet je niet veel verwachten dan gaat het op een gegeven moment gewoon schokken. Het zal niet voor iedereen irritant zijn en niet iedereen speelt dat soort games... Maar goed, het heeft allemaal wel zijn beperkingen. Ook qua software zitten er wat beperkingen op. En dat vind ik nog steeds een beperking die je echt niet moet kunnen. Is dat fabrikanten voor jou bepalen hoeveel van het opslaggeheugen jij mag gebruiken voor apps. Bijvoorbeeld 1 gigabyte van de 8 gigabyte mag voor apps gebruiken. En dan zeggen ze ja, je kunt het uitbreiden met een micro SD-kaartje. Ja, daar heb ik echt schijt aan. Ik wil gewoon bijvoorbeeld volledige 8 gigabyte of, nee, goed, en 6 gigabyte apps kunnen gebruiken, mocht ik dat willen. Ja, tuurlijk, hè? dat is ook echt gewoon echt een schande. Is dat. Dus uh, nou goed. Dat, dat zijn drie, drie belangrijke nadelen voor de rest. Uh, ik heb het geen hoogtepunt gegeven, een 6,5 volgens mij. Uh, want de display vind ik toch wel echt uh, belangrijk. Uh, zeker omdat het ook buiten huis te gebruiken uh, moet zijn. En uh, overigens werken die functies op 3G ESM, en GPS allemaal prima. Maar goed, uh, heb je dat echt nodig? Dan is het best een prima tablet. Heb je dat niet per se nodig? zijn er betere tablets. Ja, ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk toch uh, dat het niet echt de ene uh, is uh, die heel erg hoog op uh, veel mensen een lijstje staat. Oh nee, nee, goed. Uh, maar als jij echt, echt een krap budget hebt en je, en je moet uh, onderweg uh, ja, ja, e-mail ja, bijwerken ja. of je agent daarbij houden. Ja, dat, zou... dat is inderdaad nog wel zo. Misschien toch wel verstandig om een klein beetje door te sparen voor die phonepad dan. Oh, absoluut, absoluut. De right. hey, um, Nexus 7 review, de Nexus 7 2013 review is online. Ja. Uh, het was eventjes een beetje doorwerken natuurlijk, want uh, we wouden graag uh, daar een van de eerste mee zijn. Maar uh, ja, goed, uh, hij staat op tablets magazine. Ik weet niet zo heel goed wat ik er nu in de podcast over wil zeggen. Want uh, ik hoop natuurlijk gewoon dat mensen het even zelf gaan bekijken en gaan lezen. Maar in principe, om maar met de deur in huis te vallen, beste Android tablet uh, ever. Ja. Uh, ik was ook heel erg fan van de Xperia Z, hè, maar daar zit een hele zware skin overheen. Die skin is overigens niet slecht wat mij betreft, Tch. maar ik prefereer dan toch wel de echte stok Android ervaring. En ik vind het 7-inch formaat uh, voor Android, uh, ja, vind ik eigenlijk wel... ...beter dan de 10-inch-formaat-tablets uiteindelijk. Gewoon, uh, ook al heb je app reflowing... Hè, ...dat het lijkt alsof het werkt op een, op een tablet... ...ik vind de meeste dingen zien er gewoon beter uit... ...wat mij betreft op het kleinere formaat... ...dan op een echt een, een 10-inch-tablet. Uh, maar die 7-inch uh, Nexus 7... ...ja, prachtig mooi scherm. Uh, super snappy. Jij uh, hebt het hebt samen met mij zitten bekijken via Skype... ...maar ook in het filmpje dat we hebben ge gemaakt erover. Het viel jou volgens mij ook op. Dat dat ja. ding echt... Uh, ...echt heel erg goed reageert op alles, zeg maar. En uh, ja, check it out zou ik zeggen. Ik heb er een 9 aan verbonden. Het kan alleen maar hoger worden als de behuizing eventjes ietsje zieker zou zijn. Al is het echt geen, uh, ja, geen beroerde behuizing. Het voelt echt super solide aan. Alleen ja, plastic is wat mij betreft toch nog altijd iets minder ziek dan een lekker metaaltje, zeg maar. Uh, en de accuduur kan echt een stukje beter. Ja. En de display is natuurlijk het toppunt van het apparaat. En, uh, maar goed, als we kijken naar de prijs, uh, dan ja. kun je er bijna niet ja, meer is... onderuit, toch? Ja, laten we ervan uitgaan dat de 16 gigabyte inderdaad ook in Nederland komt. Dan gaat hij 229 euro kosten. En dan krijg je gewoon echt knappe specificaties met een prachtig mooi scherm... Uh, een stok Android-ervaring, de meest recente uh, Android-versie. En uh, ja, er zitten zaken als wireless charging en zo in. Nou, daar gaan we in de toekomst nog wel een keertje naar kijken. Als we iemand zo gek kunnen krijgen om ons een uh, accessoire daarvoor te lenen. Want ik ga dat dus niet kopen. Kan ik je vast verklappen. <laughs> uh, maar ja, dit is, dit is echt... Uh, uh, de eerste Nexus 7 was goed, zeg maar. Mm -hmm. En was een, uh, een, een tablet, denk ik, die... Um, de, de android tablet markt echt uh, gekickstart heeft, hè? zeg maar, op gang gebracht. Deze nieuwe Nexus 7 is echt wel een, uh, een orde van grootte beter. Ja. Hij is dunner, hij is lichter, hij is sneller, hij is heel veel mooier qua scherm. En nogmaals, het enige nadeel is wel die, die, die accu duur. Dat viel me toch wel een beetje tegen. Ik denk dat je de nou, ik denk dat je gewoon op 6 uur moet rekenen. Uh, gebruiken. Dus in principe zou je daar wel een hele dag mee door moeten komen, want anders zit je echt te veel aan je tablet. Aan de andere kant, uh, de eerste paar weken als hij nog nieuw is, hè, dat je lekker ermee zit te spelen, dan zul je nog wel eens tegenaan lopen dat hij uh, uh, leeg begint uh, te, te raken, zeg maar, aan het eind van de dag. Ja. Oké, okay, ja goed. Uh, uh, momenteel dus absoluut aanrader, uh, wat, wat jou en ons betreft... Uh... Maar goed, helaas kun je er nog niet voor naar de winkel. Tenzij je hem importeert uit, uit de VS. Of, uh... Ja, hey, wat denk jij? Komt die, uh, meneer komt hij naar Nederland en komt hij in 32 en in 16, Of komt hij alleen in 32 en meneer en voor hoeveel? Ik heb geen flauw idee. Ik vind dat maar zo... Mensen willen het weten, Martijn. Ja, bent... ik, weet, ik ben geen uh, helderziende. Um... Ja, je bent wel de absolute kenner. Ja, precies. Nee, ik gok uh, na IFA, dus een week na IFA, dus dan is het halve week september ongeveer, de tweede of derde week van september. Uh, voor een prijs vanaf 229 uh, euro voor de 60 gigabyte en 269 euro voor de 32 gigabyte. En uh, Vanaf half oktober kunnen we de 4G versie verwachten voor 349 euro. Huh? Uh, oh, 3G versie. Ja, 3G slash 4G. Oh ja, ja. oké. Okay. Nou, interesting. Ja, ik, ik ben erg benieuwd. Uh, sterker nog, ik heb in mijn review ook gezegd, in, in de tekst als in het filmpje, uh, als je op dit moment in de markt bent voor een kleine tablet, wacht er gewoon even op. Ja. Dus uh, ik hoop dat het niet zo heel lang duurt om te wachten. Want dan, ja, dan is het ook weer zo'n lullig advies, zeg maar. Wacht maar, en dan komt hij niet of zo. Ja. Maar in principe is het gewoon echt... Uh, het is uh, de beste kleine tablet die ik ooit gebruikt heb. Ik vind hem beter dan mijn iPad Mini. Natuurlijk is mijn iPad Mini al een stukje ouder. En heeft iOS nog qua software nog wel her en der wat voordelen. Aan de andere kant, Android heeft ook een paar uh, softwarematige voordelen. En er begint steeds meer te komen ook gewoon op... Uh, decent uh, tabletgebied zeg maar als in apps. Uh, tuurlijk werkte er al een heleboel en zag er niet alles er heel erg beroerd uit. Maar ik denk dat dat 7-in ook nog wel een klein beetje helpt, zeg maar, doordat het eigenlijk een soort hele grote telefoon lijkt en net niet een, een kleine tablet, zeg maar. In sommige gevallen, zeg maar, als we een, een, een phone-app gebruiken, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, echt uh, nogmaals een enorme aanrader. De speakers zijn oké, okay, de camera is oké, okay, maar dat is allemaal minder interessant natuurlijk dan het uh, dan scherm uiteindelijk. En de form factor. Ja, absoluut. Check it out, The review uh, staat online sinds, sinds, sinds gisteravond. Ja, dat is het. is er nog iets anders wat je wil vertellen aan uh, je lieve luisteraars? Uh, kijk Kijkbuiskinderen. Kijk buiskinderen? Nee, uh, uh, niet echt. Nee, ja, we gaan gewoon weer vrolijk door met reviews, want we zijn nog lang niet klaar uh, volgens mij. Dus uh, je kan de komende weken weer wat interessant zien, uh, zien verschijnen op de website. Um, en voor de rest staat er voor de komende Drie weken, drie-slash-vier weken, niet heel veel bijzonders op het programma meer. Het is na nou echt augustus, dus dat betekent echt voor de meeste uh, PR-bureaus, fabrikanten. Yeah, yeah, ja, yeah, ja yeah, die ken ik van je. Vorig jaar augustus was ook echt een hel. En daarbij, is dat zo? Ik, wat hadden we toen dan? Weet ik niet meer, maar ik gok het gewoon. <laughs> en vorig jaar... <laughs> en maar ook IFA zit eraan te komen, dus dat betekent vanaf nu non-stop geruchten over wat we op IFA gaan zien, lijkt me. Oh ja, maar de enige geruchten voor IFA die er voorbij is komen, uh, zijn de Galaxy Note en die plaats ik niet meer. Oh, oké. Okay. Daar moet ik moe ja. van. Dat is een grapje voor de duidelijkheid, want al het nieuws kan je altijd vinden op tabletsmagazine.nl. Linkjes naar dat nieuws kan je altijd vinden op twitter.com slash tabletsmagazine. Daar kan je Martijn eigenlijk volgen. Je hebt ook zelfs een persoonlijk Twitter-account ben ik achtergekomen. Twitter.com slash... Slash Martijn Shell volgens mij gewoon. Weet je niet zo goed hoe je achternaam moet uitspreken? Jawel, nee, ik zat te denken van hoe ik mijn Twitter-account genoemd Ja, gewoon Martijn CHL. <laughs> wat ook maar een grapje. Ik ben Sam. Op Twitter kan je me volgen op twitter.com/samrijver slash of op Google Plus. Dat is mijn social media poison of choice. Dus, nou, dan zijn we volgende week weer. Is dat volgende week?